Even aandacht. Hallo. Even aandacht, we gaan verder. Ik wil even vragen. Daarachter wat mensen zitten. Kunnen, kunnen jullie mij horen, want ik praat niet zo hard. Kunnen jullie horen? Een beetje wijs, slechter. Nee? In Bnei Baruch hebben ze daar voor leraren een vak rhetorica. Maar ik voel me een beetje moeilijk met dat soort dingen. <laughs> Voor jullie is het dan, jullie kunnen dan rhetorica right. Straks zullen we dat invoeren. Iemand die goed verstand heeft in retorica, <laughs> die kan het wel doos, dossieren. Het is heel belangrijk goed, uh, uh, for, for dat een mens goed vertellen dat. Maar dit uh, is uh, niet alles, kunnen we niet. Alles kan, alles kan je niet hebben, yeah? Altijd. zie je dat speciaal zijn, we zo ges, geschapen, dat we allemaal tekort schieten. Ik zou ook niet willen graag dat ik mooi mond open doe, dat dit het, dat het ook weer resonant is, zoals ze dat bij de, bij de dame als ze horen. zo stem als bij mevrouw Sterp Terpstra, weet zo, weet zo. <laughs> Schitterende vrouw, ja ja hoor, ik zeg het, of een andere iemand. Maar, ja. maar ik heb dat niet, nou, goed. Dan, en daardoor kan ik vragen. Dus als je iets niet hebt, dan kan je vragen, dan zeg ik nou: Oké, okay, ik kan dat niet, als je wilt, compenseer dat mij in iets anders. Oké? Okay. Dat is allemaal. Ik probeer dan een beetje. Of als iemand slecht horende is, kom even dichterbij. Belangrijk is dat jij gaat horen wat ik zeg en niet luisteren. Luisteren alleen is niet, probeer te horen. Langzamerhand, wie hier komt, zal langzamerhand horen wat ik zeg. En ik zeg geen woord van mijzelf. Absoluut niet. Ik was altijd, ik, ik, ik altijd, vroeg in het verleden, de dokter, dit, al die, al die, weet ik wel, een dokter in en, en wel van alles. En, maar, <laughs> ja, zo, maar eh, als je in contact komt, als je op, alleen maar ruikt iets van het geestelijke, dan zie je dat, wat ben jij? Wat ben jij, wat is dat? En dat is iets geweldigs als je dat ontdekt, en dan verdwijnt jou. Dat is juist wat dat samenvloeiing, wat wij zeggen, of een samenvloeiing met de schepper. Dat al, want wij zijn altijd, zeggen we, ik, ik, ik vooral kinderen, ja, kind, ik wil sterker. En als je. Uh, ...samen wil vloeien met de schepper, want dan wordt het anders dan uh, het geestelijke, wanneer je wat dat smaak krijgt. Dan ben je niet meer bang om jouw mening, jouw aardsmening, jouw aan tijd gebonden mening, aan tijd gebonden ideeën, of aan jouw milieu gebonden ideeën, om die als waarheid te zien. En dat is iets, daar moet je steeds over winnen. Maar er bestaat geen grotere challenge, ja? geen, geen uitdaging. En geen grotere behagen dan het geestelijke. Want dat is, je komt niet bedrogen uit. In alles kom je bedrogen uit. Maar in het geestelijke niet. Waarom? Omdat je overeenkomt met, de, in, met de, de instructie van de maker zelf, dat is geweldig. We gaan even verder. Heb ik een bril? Ah, We gaan even verder met het weet het Talmudese Talmudese <laughs> Maar ik zie beter zonder. Talmud is rasvierot. Langzaam. Talmud is rasvierot. Weid ik iedereen aan van jullie om te lezen. Langzaam en voorzichtig en nederig. Want er zijn mensen die zeggen. Die, ja, Talmud is rasvierot vind ik een makkie. Het is, het is, dat is makkelijk. Maar de handleiding, de innerlijke zuivering, dat vind ik erg moeilijk. See? Dat betekent dat, dat jij hebt een, leeft nog in een helemaal omgekeerde wereld. Want Talmud is, rasverot, is iets wat jij absoluut niet in staat, geen mens is in staat om het doordringen te doordringen uh, zonder begeleiding. Niet onmogelijk, waarom? Je, je maakt allerlei beelden, je ziet dat allemaal ...voor jezelf, dat allemaal dat uitbarsting van het licht... ...dat allemaal, je ziet het allemaal beelden voor jezelf. Er wil geen enkel beeld, het is, is alles berust in het... ...alles is volmaakt en onveranderlijk. En hier praten we over licht, kom daar naartoe, dat naartoe. Er wil niets beweegt. Maar we spreken dat, en dat wil dat ik langzamerhand... Aan jullie, dat wij het weet langzamerhand leren dat, en wij zullen het wel houden. Want een heel andere dimensie van het zien. Wij, zullen, wij proberen met, dat, met deze, met name met uh, Talmud, des een nieuwe dimensie in ons gaan waarnemen die aan, van het begin af aan, bij de geboorte aan ons, niet meegegeven wordt. Dat moeten we ontwikkelen in onszelf. Dat is geweldig. Oké, okay, we gaan dus bladzijde 1, Dat hebben we al gehad. Leggen we nu naast elkaar bladzijde 1 en bladzijde 2. De eerste nog. We gaan nu kijken naar de tekst van Arie. Dat is dan. Uh, de eerste alinea, weet je dat? Alles in de, wat in het in het vet uh, met vet gedrukt is, weet dat voordat de scheppingen geschapen werden, ja, En, en we gekeken naar dat die nummertjes ja, nummertjes dat weet dat bladzijde 1 de in de tekst, wat zwart gedrukt is, vet gedrukt is, weet dat. En dan hebben we tussen, ha tussen, ha tussen hakjes 1. En dan gaan we kijken voor nu op bladzijde 2, wat het 1 is. Oké, okay, 1 zegt hij gewoon, het begrip van de geestelijke tijd wordt verder uitvoerig behandeld. Uit behandel. Oké, okay, hij geeft ons alleen aan dat we nu nog, nog te, vroeg, te vroeg. Dan komen we op de, nummer 2, dan zegt hij dan, het licht vulde het enkelvoudige hoge licht, de hele realiteit. Dus altijd staat het nummertje voor het woord wat verklaard wordt. Ja? En ik verklaar dat. Punt 2. Dus het licht dat uit het wezen van de Schepper verspreid wordt. Ziet ja. u? Het licht wat van de Schepper verspreid wordt, dat is die enkelvoudige, dat enkelvoudige hoge licht zonder verhuwingen nog in zijn oorspronkelijke vorm water komen verhuwingen en komt ook de mens water weet dat alle namen en bepalingen die in de wetenschap Kabbalah gebruikt worden niets over het wezen van de schepper spreken maar slechts over het licht en tussen, tussen vierkante haakjes zet ik Hebreeuwse woorden. Hebreeuwse, bedoel, kabbalistische begrippen. Langzamerhand kan je dat ook leren, het is niet moeilijk, nog een keer, nog een keer. Uh, dat van het wezen van de schepper verspreid wordt. Over het wezen van de schepper zelf... ...wordt echter geen woord gezegd. En dat weerspiegelt de wet. De wet, welke wet? Joodse wet, welke wet? De wet van het Helaal. De wet van het helaal, welke Joodse? Joodse wet betekent niet de wet van Joden. Ja, of de wet van het helaal. Dat zijn Joden. En niet Joden die de wetten, niet de wetten van het heelal niet accepteren of niet naleven... Dat is geen Jood. Je heeft wel. Uh, uh, hoe zeg je dat? Aanleg. Je heeft wel. Sporen van dat. Van zijn ziel is dat. Maar als je nu niet leeft naar de wetten van het heelal. Dat geen Op dit moment is het geen Jood. Waarom? Er staat ook weer een andere wet. Waardoor ik het zeg. Het is geen filosofie. Alles is bepaald. Alles wat ik zeg is. Berust op de wetten. alweer weer andere wetten. Want hoe hoger hoe meer verenigbaar is, ja of niet. Om een bepaalde iets te, be te uit te leggen, als er iets een probleem wordt in de Kabbalah, dan gaan we kijken hoger, altijd hoger, begrijp je dat? Ietsje hoger, als het kan, en dan vind je daar eenheid van datgene, van die discrepantie van wat je nu hebt op dit niveau, begrijp je dat? Want alles komt tot eenheid. Dus en dat weerspiegelt spiegel wet. aan alles wat onbevattelijk is is onmogelijk een naam te geven daarom spreekt men in Kabbalah niet gewoon over hoe zeg ik het Doet, maakt, doet, doet men geen speculaties over wat men niet ervaart. Geen? Alleen wat er... Of, natuurlijk kan ik niet zeggen dat ik... Waar wij, als er kabbalisten waren die dat er, er, ervaren, vroeger, zij spreken vanuit de positie van wat zij hebben al bereikt. Na al die zuiveringen konden zij het licht ervaren en dat beschrijven zij aan ons en als wij dat volgen als wij proberen daarin te leven als wij innerlijk ons, wat we hebben gezegd uh, uh, gebed uitspreken gebed betekent dat wij verlangen ernaar. Vuurig verlangen om te begrijpen wat daar gezegd is. Al is het maar een vertaling. Het is geen niet uh, de taal van de Kabbalah zelf. Maar ook die begrippen een beetje daarbij doen. Plaats, makom en al die dingen. Ook omdat wij dat leren. Zullen wij ongetwijfeld daarin komen te leven. En dat, kunnen, dat zullen wij komen ervaren. Wat is dat? Wat, wat is... Wat is, wat moeten wij, wat bereiken wij daarmee om wat hij zegt, hij zei ook hier ergens, um, dat Kabbalah baseert zich op spirituele begrippen die geen plaats, nog tijd innemen, geen verdweningen, geen veranderingen. Hoe moeten wij het ons zien? Hoe moeten wij het ons voorstellen? Welke veranderingen? Hoe, hoe ervaart dat? Hoe voelt dat? Hoe voelt dat het geestelijk? De bedoeling is dat als we die teksten leren, en dat wij een beetje ook doen, ook niet alleen leren, maar gaan we naar huis en gaan wij we ons weer het beest uithangen, maar dat wij toch wel leren ook ons gedrag te veranderen, of die overeenkomstig met wat wij doen. Niemand zegt je dat je moet helemaal, helemaal naar Monikenoord te vluchten. Maar je moet wel toch bepaalde discipline ontwikkelen. Maar niet meer dan wat je kan. Het is nooit zo dat in de Kabbalah dat jij opeens helemaal tot de blok komt te, zitten, te staan. Dat men van jou van boven verlangt iets wat je niet kan. Nee, op elk moment kan je je overwinnen, een klein stukje overwinnen. Jouw ego en vooruit, vooruit gaan zonder dat jij uh, overwerkt raakt. Nooit geeft men van boven meer dan een mens aan kan. Okay. Net zoals een, een vader en een, een, een, een kindje die loop, wil beginnen te lopen, en de vader eerst staat op 2 centimeter van hem en dan weer 10, 5 centimeter en dan. Een meter van hem, maar die zegt, loop naar mij. want Die gaat lopen. Hij is angstig, maar hij loopt naar hem toe. Zo op die manier, hij kan al een meter van zijn zoontje staan. En die valt niet. En zo is ook enorm bij ons. En daarom is het ook juist wanneer jij al flink zal leren, geestelijke leren. Dan zal je pas uh, waard zijn, dat, omdat de schepper van jou wegvlucht. Waarom? Dan heb je meer kracht om zelf op te klimmen En niet uh, uh, een, a, een handje, handje, handje nemen van lopen samen met de schepper met de handje in handje in handje. Zo staat het over Noach. Over Noach staat het dat hij liep, de schepper liep naar Jashem liep. liep noach. Dus hij liep hem... Uh, Talmoet vertelt, hij liep hem gewoon handje, de schepper als het ware gaf hem een handje, net als een kindje. Maar Abraham liep voor de schepper en de schepper liep achter hem. Dus hij had kracht om voor hem te lopen. Dat betekent dat hij zag de schepper niet eens. Ik bedoel, hij geloofde daar, daar, daarin boven zijn verstand en hij hoefde niet dat de schepper naast hem aan zijn handje zou nemen. En dan weet je niet meer wat het is uh, alleen te zijn of dit. dit, dit, dit. Maar hoe voelt dat eventjes? Wat, wat leren wij? Hoe bereiken wij het geestelijk? Als wij dat leren, als wij lezen Talmud Esras, virot, en dat wij verlangen ernaar om ermee ons te verenigen. Want dat is onze redding. Er is geen andere reden. Dan... ...gaan we onze innerlijk in overeenstemming brengen met datgene wat wij lezen. En hieruit straalt dan het licht wat gaat mijn innerlijk... overeenkomsten plaatsen geplaatsen in mijn innerlijk... ...gaat die... Het is het enorm en het is net zoals... Um, Röntgen stralen ja? maar dan miljarden malen geestelijke uh, golflengtes, frequenties van licht zijn veel krachtiger dan welke stralen dan ook en het gaat in jou als we dat leren de bedoeling is dat het gaat in jou inkrijven ja? in, ingraveren Net zoals ingrafferen in jezelf. Net zoals uh, tatoeages doet je, doe je. Maar hier wordt het als het ware tatoeages gemaakt. Met de letters als het ware. Tatoeages gemaakt. Plaatsen gemaakt in jouw innerlijk. Uh, door dat licht. Dat licht gaat in jouw... Uh, huh? Inkerven. Juist inkerven in jouw uh, uh, holtes. Vormen in jouw innerlijk. ...die overeenkomen met dat licht. Oké. Okay. En wat dan? Dus je hebt bepaalde... ...door dat licht... ...worden bepaalde holtes bij jou... laten we zeggen... ...innerlijke ruimte wordt bij jou gecreëerd. En wat is dan die ruimte? In die ruimte dan kan, kan jij... ...licht ervaren... ...waar je vroeger nooit kon... Erfaren. Voor jou bestond het nie niet. En nu kan je in die ruimte die in, kre, in kre, Krevingen, in Kervingen, Kervingen daar kan je nu... Wat kan je daarin ervaren? Tijdloosheid. Ruimteloosheid. Ruim, zonder ruimte. Waar kan je dat ervaren? Alleen in die plaatsen die ingequerf zijn. Door dat licht. Vergeet u? Alleen daarin. Want andere plaatsen zijn daarvoor niet geschikt. Of ik bedoel, nog niet uitgewerkt. Dus langzamerhand door die teksten. Door, je in, in, door jou, hele jouw houding. Etcetera, zullen er plaatsen komen in jou ongemerkt. Waar, die, dus, waar uh, leeg is als het ware. ...innerlijke ruimte, uh, waar in die ruimte kan je altijd daarna terechtkomen. Altijd in die ruimte kan je dan altijd eeuwige volmaakte, uh, onveranderlijke ervaren. Waarom? Die ruimtes in jou zijn gevormd door het licht van overeenkomstige niveau. Okay. Dus wij, wij werken aan de overeenkomst tussen onze innerlijk en het licht dat bestaat. U? Maar het licht, het licht buiten mijzelf interesseert mij niet. U? Waarom? Ik kan het nooit begrijpen. Kijk, okay, zij maken allerlei godsbeelden en ze vertellen je alles met, met hun kopjes. Met hun aardse kopjes, erg goede kopjes, erg goede verstanden, maar ze vertellen jou dan het beeld, Gods beeld, maar ze ervaren hem niet. Maar ervaren van de eidig scheppende kracht van die kan je alleen maar wanneer je het licht, wanneer je laat jezelf het licht in jouw inkerven uh, dieper is. zoals het licht zelf dat wil. Dat doet niet dat jij dat zelf, jij kan iets bepalen, hoe weten wij. Maar aanleiding, aanleiding van die man, die al, al uh, godelijke man was, die heeft al, al zich, zijn innerlijk was al volledig uh, uh, ingekerfd door alle variaties van lichten. Allerlei niveaus. Dus als je dat leest, langzamerhand, ...en dat... ...dan dat zal je doen... ...dan ontstaan in jou de innerlijke ruimte... ...en daarin zal je altijd beroep kunnen doen... ...als stel dat jij in een ellende zit of zo... ...dan zal je altijd weten... ...waar die ruimte is die... Al ...het licht al heeft... ...bij jou... Uh, ...binnen geweest... ...en het licht komt binnen... ...niet zomaar binnen... Hij kan alleen maar binnenkomen als... ...jij in staat bent... ...of jij ook ontvankelijk bent... Om die hem te laten, inkervingen hem te laten verrichten. En wat zijn die inkervingen? Dat zijn nieuwe, hogere bevattings, bevattings, bevattingen, begrepen, behagen. Nieuwe soorten uh, genot, geestelijk genot, waar, wat met niets vergelijkbaar is. Alles wat wij op aarde kennen is, is, is niets. Absoluut niets in vergelijking met een, de kleinste in, een ervaring van het kleinste uh, plaatje dat ingekerfd wordt door het hoge licht. En zo kregen we meer, meer en meer en meer. En zoals Judas, Aarslak, hij was volledig uh, ingenomen door het licht moet je niet bang zijn om ingenomen te worden je moet jezelf ontvankelijk maken voor alles, voor het licht, Weet, voor het licht. dus als we zeggen beperkingen dan zeggen we over die aardse wensen daar moet je jezelf beperken, hoe meer je beperkt hoe sneller, hoe sneller kom je tot je trekken geestelijke trekken dus in, ten koste van je artsen wensen Verkreeg je dan het geestelijke eeuwige kracht, de ware, het ware bestaan. Maar waar, je ervaar, waar ervaar je dat? In dezelfde kilim, in dezelfde innerlijke, in dezelfde ruimte in jezelf, waar je vroeger uh, onbedoelige dingen heeft ervoor ervaren. Vroeger voer je hier triviale dingen. En je op dezelfde plaats, in dezelfde kilim, in dezelfde kilim. Dat moet allemaal leren die een paar woordjes Daarin, uh, precies daarin, ervaar je dat vroeger voor je enorm genoten om naar een disco te gaan. En opeens voel je dat iets is anders. En dan op dat, dat stukje van jouw innerlijk wat gek was op disco. Van jouw eigen innerlijk. Opeens krijgt iets... Waarin jij geniet van iets wat leven geeft. En niet van disco die leven van jou aftikt. Ja. Dat zijn dingen die dan... Het is niets verkeerd aan dat. Maar als jouw geestelijk doel hoger is. Als je verlangt naar dat. Dan zeg je nou know, wat heb ik aan de disco. <laughs> Bovendien die beperkingen die je zelf oplegt. Je hebt, al, je hebt al een keertje gehad dat, ja, of niet? Je hebt al een keertje dat gehad, je hebt al een keertje dat gehad. Je hebt dat van seks gehad, je hebt dat van alles al gehad. Dus je hebt het al in jezelf, die regimot, die, het, die sporen van, van genot, aardsgenot, heb je alles gehad, ja, of niet? Oké, okay, je hebt geen, je hebt geen uh, jacht gehad, ja? bijvoorbeeld mooie jacht niet gehad. Maar je wel kan een keertje... Met vakantie kan je een keertje daar even in, uh, met een, ergens binnen, uh, in de, uh, even een, dat, een uh, vaart maken. Van half uurtje. Betel je dan tien euro. En je zit zo, je kijkt naar de jacht, je ervaart dat. Klaar is Kees, je hebt al ervaren. Het hoeft niet te, jou, van jou is het of niet van jou is, je hebt ervaren. Zo alle artsen, artsen genoot, artsen behagen. Hebben we allemaal gehad. Oh, iemand minder, iemand meer, iemand jonger, iemand minder. Maar hebben we allemaal dat gehad. Nou, moet je het nog een keer, moet je dat, moet je... Nee, dan zeg je dan op dat moment, oké, okay, strikt noodzakelijk doe ik dat, oké, okay, ik doe mijn plicht, dat en dat. Maar meer niet, de rest investeer ik, ik in het eeuwig leven. Ja? Waarom? Als ik het niet doe, ...zal ik toch wel moeten dat doen. Waarom? Ik, word, ik ben toch verplicht om... ...van boven... ...volgens het scheppingsplan... ...om naar mijn doel te streven. Wil ik dat? Wil of, of, of, ik dat of niet? Dan doe ik het liefst zelf. Ik ga zelf voor, voorop lopen... ...en niet wachten tot het leed... me leed... ...klappen van de zweep door... ...klappen van de zweep... ...dat ik weer naar een goede... Dat een goede zelf uh, gedreven zal worden. Dan, er geen, dan zou, er zal het niet meer nodig zijn om al die aardbevingen te laten plaatsvinden. Al die zeebevingen, oorlogen, al die andere dingen. Het komt allemaal door, door onze onwil om... Naar het doel van elke mens, naar het doel naar jouw eigen persoonlijke doel te streven, En niet zal helpen behalve totdat de mens naar zijn doel gaat streven, Naar het doel van de schepping. En al die technische middelen zullen je absoluut niet helpen. Dan gaan het allemaal opbouwen en dan komt het van de andere kant. Absoluut. Wat ik jou zei, is zal horen dat. God behoedert dat dit zo gebeurt. Maar het is voorstelbaar. Met techniek kan je, de, kan, je, kan je de wereld niet veranderen. Techniek wordt ons gegeven alleen omdat het dan prettiger wordt voor ons leven. Dat wij niet weer slaven worden. Dat wij geen dwangarbeid moeten verrichten. Dat wij nu hebben een mobieltje. En dat is prachtig en schitterend. Al die dingen. Maar daar hebben we veel tijd meer voor het ware bestaan. Daardoor is het ons gegeven, het is ook van boven gegeven, internet. Van boven, absoluut van boven is gegeven. Denk ik nou aan mijn, mijn, mijn uh, orthodoxe broeders. Nee, mag niet, mag niet. Mag niet. Okay, ze bleven duizenden jaren zo koppig en zo ongevoelig voor dat. Alles komt van de schepper, alles moeten we zien. Van de ook internet, schitterend, met alle ellende, met allerlei. Met al die bacteriën, virussen <laughs> Alles komt van En we moeten er dankbaar gebruik van maken. Nou, wat is het nou? Zonder internet zouden we elkaar zien. Zie je dat? Alles van boven. Dus even, wat dan zien we waarvoor wij werken, ja? Wat geeft het ons? Dat inkerving, inkervingen kregen wij door het licht. En niet door je leraar. En niet door wat kan ik je geven? Absoluut niets. Ik, ik laat je mijn correcties niet zien. Als ik hier ben. Waarom? Wat heb je aan mijn correcties? Als ik je zou laten zien wat mijn innerlijk is. Zou je zeggen, nou, die leraar moet ik nou hebben? Ik heb ben veel beter dan dit. Dus ik laat je alleen zien, probeer ik jou. Met jou uh, jou jouw zeg altijd ja, want ik spreek de en ik mens van iedereen. En ik, probeer, ik probeer alleen jou vanuit die kleine inkerwingen in, in, in mezelf, of do, do, do, wat do dan ook, incrustaties, doet er niet doot. daaruit probeer ik te spreken. En niet vanuit mijn echo. Maar daar heb ik niets meer aan. Okay? Dus dat is dat wij goed weten waar wij het voor doen. En met name wanneer wij beginnen met Talmud en moet je van binnen houding, altijd houding weer van binnen innemen van, het is ver boven mijn pet. Het is met niets vergeleken. Dan maak je jezelf geschikt, beschikbaar. Dat is een mate van overgave. En dat is wat ik iedereen van jullie aan om dat te doen, vooral, vooral voor een westerling mens, westerling, een hollander, je goede kopje heeft, goed altijd met de hoofd weet te werken, alles en alles goed uh, plaatsen met je hoofd, als je nog een klein stapje verder doet, dat jij, want, je hoofd, niemand zegt dat jij moet je hoofd prijs geven, dat jij moet dom handelen naar jouw gevoel. Nee, wat je hebt, gewoon je verstand blijft nee, wel. Maar nu, wil je, nu kan je ontwikkelen extra iets. iets wat, een andere dimensie. Waarbij jou, jouw leven zou zin krijgen. Echte zin krijgen waarbij je elke dag zal opstaan opeens met een, met een gevoel van eh, eh, zochtens ook eh, wij staan op eh, het is onvoorstelbaar, vroeger wist ik het eh, elke dag moest weer hetzelfde, hetzelfde al allende, hetzelfde wat moet ik nou weer dit, nu sta je op, elke dag elke dag is het eh, nou, wanneer kan ik een beetje uitslapen een klein beetje slapen, dat ik weer kracht heb om op te nemen heb je Oké, okay, vier, vijf uur, vier uur voel ik wel lekker, zij zei ik zei, weer op. Nou de andere dag voel ik me niet zo, altijd, altijd, moet je, altijd moet je ingaan natuurlijk op jouw gevoel, op jouw instemming. Als je niet geen kracht hebt, laatst geslapen. Als je voelt dat je slaapt, slaap al niet meer nodig heeft. Bepaalde, ben je goed uitgeslapen? Moet je eerlijk zijn met jezelf. dan kan je altijd zeggen, ik ben nog niet uitgeslapen. Ga nog even een paar uurtjes, lekker nog, hè? Eh? nee. Voel je dat jij nou een beetje dat je hoofd al. Sta op. En ja, dan sta ik al half vier op. En dan weer half vijf op. En soms vanochtend, vanochtend half zeven, hoe is het al? Veel te laat. Niet veel te laat, maar toch wel. Bedoel, zo moet je het ook echt spelen daarmee. Met elke, want jij weet niet hoe. Jij, het is niet in jouw handen, jouw gevoel is niet in jouw handen. Moet je weten, jij denkt dat gevoel dat is, dat ben jij. Gevoel dat is wat bij jou absoluut ingefluisterd wordt. Van boven gevoel. In gevoel ben je niet. Dan is het van boven in jou, wordt het, je moet door dat gevoel doorkomen naar het geestelijke. En daar vind je jezelf pas. En wij denken nou juist, mijn gevoel, dat ben ik. Dat wordt jou gegeven van boven, dus de kracht. Maar je moet elke elk gevoel dat bij jou opkomt, moet je hem opwerken naar... Overeenkomende gedachten. Langzaam zullen we het allemaal leren. En dat leert ons dat Talmudessera's wereld. Dat wij alles brengen tot naar de, naar de bron, naar de gedachten. En niets verdwijnt in het geestelijke. Dus al dat werk wat wij doen, als wij ons opwerken wat we zeggen voor 10 centimeter, dan hebben we en dat. In al die 10 centimeter hebben we dat allemaal bijgekregen. Als we nog meer bij. bij innerlijke ruimte, dan heb je nog meer bijgekregen. Maar dat verdwijnt niet wat het nu is. Dus je, door Kabbalah kan je nooit iets, zeg maar jouw aardse vaardigheden minder worden, of gevoel voor, voor iets voor je werk minder worden. Nee, je krijgt alleen maar extra. Okay. Nog even een klein stukje. Ehm... Um, Drie. Als we kijken naar drie, staat het, de, de, het eenvoudige licht voelde, nou zeg ik, de hele realiteit, ja? De hele realiteit. Nou, wat zegt dit? Onbegrijpelijk zegt in ons, uh, Joodse immers, hier wordt gesproken over iets dat al eerder bestond. Dat eerder bestond dan de werelden, dan de werelden geschapen waren. Wat bedoelt je daarmee? Hier staat het dat het eerst was een enkelvoudige licht. Die de hele realiteit vulde. Welke realiteit? Oké, okay, het was licht. Maar het was nog voor de schepping. Wat voor realiteit is dat? Dus ik gaat ons even uitleggen. Het lijkt wel geredineerd, Maar het is alleen maar lijkt het zo. Omdat wij nog niet voelen de, dat geestelijke. Maar daar langzamerhand, langzamerhand zullen wij daarbij, daarin komen. Het is niet de logica, dat is een iets anders. Dat is totaal iets anders. Uh, maar als het zo is, welke realiteit? Welke realiteit bestaat het dan die het hoge licht dient te vullen? Want als alles gevuld is door het licht en er is geen verschil in, van hoog laag van uh, schepsel enzo, zo. welke realiteit, realiteit mocht het, kon het zijn. Kijk wat hij zegt. Het gaat erom, dat alle werelden zie heb ik nu gebruik ik al het woord, dat heb ik al keertje gezegd, dus, werelden zijn olamot, dan gebruik ik nu opeens alleen het breuwse term. Daarom, dat jij gaat het weer eh, leren, ja. En dan hebben we ook nog het het glossarium van kabbalistische literatuur. Ik moet altijd bij jou naast jou liggen. Of op je in, internet kunnen we dat ook zien. Dus het gaat erom dat alle werelden, olamod, en alle zielen die al bestaan, en die nog staat te wachten om in het vervolg te verschijnen, in al hun verscheidenheden tot aan hun uiteindelijke correctie allemaal bevinden zij zich inbegrepen in de oneindige, in de oneindigheid van de schepper, in al hun grootheid en volheid, op de manier dat wij ze niet van het licht kunnen scheiden anders dan slechts naar het kenmerk dat deze algemene realiteit hier iets ontbreekt. So, dus weet je dus twee toestanden te onderscheiden? Oké, okay, hier is iets een woordje ontbreekt. Wat wil je daarmee zeggen? Welke realiteit was het toen? Alleen maar licht, dat is voor de schepping. Dan zegt hij dat Ari bedoelt dat in het licht zelf, voor de schepping, waren de kiemen van alles wat ooit zou gebeuren. Alles wat ooit zou geboren worden in de kiem, tot aan het einde der tijden, was daar inbe inbegrepen in dat licht. Onvoorstelbaar. Want oneindig licht betekent geen einde. Hoe, hoe kunnen daar eindige, eindige schepsels, als het ware, in de kiem zijn? Zo so is het. Dat is de... Moeten we moeten boven onze... Aardse voorstellingen te komen en te weten dat alles was in de kiem in die in dat oneindig ligt net zoals alle eigenschappen zijn in de kiem te vinden in, de, in een zaad van een man in een zaadje van een man van een man zitten zit zijn, zijn zonen zitten al in zijn zaad alleen, die moet het, alleen de zaad moet je alleen zaaien en dan komen, alle, komen de kinderen en alle generaties van hem zitten allemaal in dat één zaadje waaruit, waaruit duizenden generaties zullen eruit komen. Ja of niet? Zoveel generaties zitten allemaal in dat zaadje. Zo was het precies, was het ook inbegrepen. In de hele realiteit, de hele realiteit betekent alles wat... Ooit zou verschijnen, alle behagen van alle mensen, alle leed en alle vreugde, alles zat nog voor de schepping in dat licht in begrepen. Zie? Op die manier beginnen we met het licht en langzamerhand gaan we dat weer, al die verruwingen gaan we meemaken, differentiaties. Nu is het erg eil nog, maar langzamerhand komen we tot het moment waarbij wij zullen in het materiaal komen... ...waaruit de mens werd uitgehouden. En daar zullen we natuurlijk diepere, zwaardere... Eh, ...lagen van ons innerlijk gaan ervaren. Voorlopig is het erg hoog, heel hoog. En daarom voel ik wel een beetje nog... ...ergens buiten mijzelf. Maar later, naarmate stap, stap voor stap... ...zullen we dat gaan voelen, meevoelen... Alles wat daarin gebeurt, alles wat hier 2000 pagina's gaat alleen over mij. Over elke ziel die hier zit, over elke mens zit het, alles zit het over jou. Alles wat wij vertellen is alleen in jouw ziel. Alles is er, alle werelden, alle, ver, alle veranderingen, alles zit in jou. Zie je dat? Niets It, is buiten jezelf, alleen dat. En als je dat gaat ervaren, dan heb je de hele wereld in jezelf. Dan ben je de meester van je lot. En niet dat ergens, je ergens, die meid dan be, bestuurt als een, weet je wel, als een poppenkast of zo. En dan je, je je als een mens nog van buiten, buiten loopt, dan is hij inderdaad een robotje. Weet je, zij denken mensen, van buiten denken zij, van buiten betekent buiten het geestelijke werk. En dat moeten we weten. Ik zeg nooit, een, iemand van buiten is die en die is die, altijd spreekt over geestelijke verstandigheden. Van buiten betekent iemand bij, die, man, die aan zichzelf nog niet werkt. Die doet absoluut volgens, volgens de schepper, die ah, gehoorzaam... Absoluut de schepper. Wij niet. Waarom? Hij, hij staat toch nog op de werk. Hij gaat dit, alles wat hij doet, hij doet omdat hij gedwongen wordt om dat te doen. En als je begint je geestelijk werk te doen, dan zie je die enige scheppende kracht in jij. Twee personen zijn in de wereld, twee krachten. Eigenlijk is één kracht natuurlijk. Want wij zijn van hem uitgehouden. Van dezelfde rots. Maar wij kunnen ons als het ware, net dus zoals het kind, zich afstand nemen van de vader, maar toch verbonden is met hem. Vooral weer verbonden in zijn leven. En toch gaat hij wel afstand van hem nemen. Zo doen we dat ook, net, net alsof wij afstand nemen van hem om volwassen te worden. Ja? En daarna gaan we weer, als we volwassen worden, naarmate we volwassen worden, betekent dat we gaan geven. Volwassenheid is, betekent dat jij gaat geven. Dan ga je jezelf weer met je vader verenigen. Maar dan bewust niet zoals kind. Hij heeft onmacht. Maar dan ga je met hem in verbinding stellen. Als partners in de, in de schepping. Dus volgende week, deze week, alsjeblieft. Uh, nog meer genieten van beperkingen, nog meer dat lekker vinden, lekker beperken jezelf, maar met veel vreugde. Daarbij vreugde, want zonder dat is geen beperking, het is alleen maar jezelf, maar vreugde voorop.